Jelle Visser met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van het nieuwe coronavirus in China... is opgelopen tot 9. 440 mensen zijn besmet, dat melden de Chinese autoriteiten. Alle dodelijke slachtoffers komen uit de Hubei-provincie... waar het virus in december het eerst opdook. Ook in de Verenigde Staten is het virus aangetroffen... en dat gebeurde op de luchthaven van Seattle... bij een reiziger uit China... Eerder bleek al dat het coronavirus via de luchtwegen overdraagbaar is van mens op mens. De Marsechaussee en de Zeehavenpolitie hebben vorig jaar 1480 zogenoemde inklimmers aangetroffen. 100 meer dan in 2018. Inklimmers zijn migranten die in trailers of containers worden aangetroffen... en die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen. De meeste komen uit Afghanistan en Albanië. Bij veerdienst DFDS SeaWays die tussen IJmuiden en Newcastle vaart... werden 325 migranten aangetroffen. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid schommelen de cijfers al jaren... maar zijn de controles aangescherpt sinds 2016. Het ministerie onderzoekt verdere maatregelen, zoals extra speurhonden. Het Israëlische leger zegt drie Palestijnen te hebben doodgeschoten... die een aanval met explosieven wilden uitvoeren. Volgens een woordvoerder waren de drie zo'n 400 meter over de grens gekomen vanuit de Gaza-strook. Er vielen geen Israëlische slachtoffers. Het is al langer onrustig bij de grens. De afgelopen dagen werden vanuit Gaza ballonnen met explosieven opgelaten die in Israël terechtkwamen. In reactie voerde Israël luchtaanvallen uit op doelen van Hamas. En koning Willem-Alexander bezoekt vanavond en morgen Israël. De koning is een van de ruim 40 staatshoofden en regeringsleiders... die Israël bezoeken om de holocaust te herdenken. Ook de Russische president Poetin en de Britse prins Charles... zijn aanwezig bij de ceremonie donderdag in Yad Vashem. En dan het weer. In het zuidoosten kan het licht gaan vriezen... en ontstaat er mist. In het noorden kan ook wat lichte regen vallen. De minima liggen...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 Oh, isn't me. Elke dag en nacht bij mij Ik wil niet denken aan je handen en je lippen bij een handen Maar ik weet het is de werkelijkheid Voor eso tomo pa ja, olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tu no estás la soledad gana el combate La luna no sale si no te vuelva a ver denk ik, ik kom jou te vergeten Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten Ik ben al onder de eenzaamheid bezweken baan komt niet op als jij er niet meer bent Tequila, pa' que se dilate en la pupila Yo quiero verte bien, el cuerpo Que esta noche que un muerto Ik oh, weet oh. dat ik er niet altijd voor je kon zijn Maar zonder jou ga ik dood van de pijn Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo van slag. Oh, ik wil je in mijn armen en ik weet maar niet wat we van Ik Porque sinceramente, recordarte Si de de la soledad combate combat. La luna no sale si no te vuelve. Vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten Ik ben al lang onder de mij bezweken We mi me troep als jij je niet meer bent Baby, yo no tengo apuro Vamos a hacerlo de a poquito Pégate con disimulo Que si al miedo te lo quito ik geef totdat ik het voor ons heb verkloot, ik zocht te veel naar aandacht en ik was zo idioot. Dat het ik alsof ik jou niet meer zou staan en ik ben je onbereikbaar en is alles misgegaan. Sinceridad, doe te fuiste sin necesidad, Toe volviste sin necesidad. Pero toen te fuiste con tu ausencia y tu soledad. Ik dat ik er niet altijd voor je kon zijn, het ja, schrik je zonder jou ga ik dood van de pijn dag was ik zo ik je in mijn armen maar ik weet niet hoe ik kan zeggen van je is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 ik zei, hey meisje kom me hoor, pak je hand en kom naar voren Ik ga eventjes weer leuk zijn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 we kunnen zoveel dingen doen als ik naar je luister Oké, okay, kom, je komt, je ik al je het duister Baby, ik wil, ik roep je, ik roep je luider We kunnen zoveel doen als je naar me luistert Oh, dan komt alles goed Hey, hey meisje, kom eens door pak mijn hand, er komt naar voren Ik ga eerlijk met je zijn hey. Toen ik wakker werd vanochtend dacht ik maar aan één ding Ik vond gisteravond fijn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 Wat heeft het and yay believed het I had a dream we were sipping whiskey whisky neat highest floor of the powery and that was high enough Some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 is like No,